NL Update brengt het nieuws zoals het hoort. Duidelijk, ongefilterd en zonder façade. Hier lees je wat er echt speelt. Feitelijk, onafhankelijk en altijd actueel. Wij volgen de ontwikkelingen met een kritische blik. Geen afleiding, alleen heldere informatie waar je op kunt bouwen. Voor inwoners, ondernemers en iedereen die vooruit wil kijken met beide benen op de grond vechten tegen armoede en corruptie. En L Update heeft bij elk nieuwsartikel een eigen AI integratie om mee in gesprek te gaan. Leer historische context, geopolitieke duiding en diverse perspectieven kennen, zodat jij altijd goed bent geïnformeerd. En L Update zet hiermee een nieuwe standaard voor open, onbelemmerde toegang tot feiten. Geheel anoniem en geen betaalmuur, registratie, cookies of tracking. Bezoek nlupdate.nl en, en ervaar het zelf.